8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u opnieuw over de zaak Madeleine McCain. Die houdt opnieuw engeland ook in de greep. En we vragen aan FNV-voorzitter Ton Heerts hoe hij wakker is geworden vanochtend. Ja, dan ziet hij het sociaal akkoord namelijk nog steeds op de ontbijttafel liggen. Daar hoort u ook al over. Over dat sociaal akkoord, niet over de ontbijttafel van Ton Heerts in het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens.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 Dat gebeurde met flinke tegenzin bij de vergadering van het ledenparlement van de vakcentrale. Als wij afspraken maken, dan vertrouwen we erop dat de andere partij zich er ook aan houdt. Wij doen dat zelf ook. De FNV uh, wijst uh, 6 miljard extra bezuinigingen uh, met kracht af. Dus dat betekent dat we iedereen oproepen om vooral in verzet te komen tegen deze plannen. Als je gaat lopen knippen en plakken in een akkoord dat is gemaakt... hoe kunnen je dan garanderen dat je dat hierna niet nog een keer doet? Sol inderdaad niet met de vakmond. Zometeen in het Radio 1 Journaal dus een gesprek tussen Lara en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 Ze zouden de cocaïne uit gelande vliegtuigen hebben gehaald... en verder in Nederland hebben gesmokkeld. Een professionele bende, zegt de Marseille Wij vermoeden dat er een aantal zware jongens bij zaten. In ieder geval was het voor ons nodig om ook het arrestatieteam van de Marseille in te zetten. Ook tijdens de zoekingen, ook tijdens de aanhoudingen hebben we daarop geïnvesteerd... en ook vuurwapens, cocaïne en geld aangetroffen.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 Mensenrechtenorganisatie Amnesty International wil dat er een onderzoek komt... naar de dood van honderden moslimgevangenen in Nigeria. Het gaat vooral om gevangenen die banden zouden hebben... met de terreurorganisatie Boko Haram. Volgens cijfers van Amnesty stierven er in de eerste zes maanden van dit jaar... 950 mensen die gevangen werden gehouden door het Nigeriaanse leger. De Amerikaanse inlichtingendienst, NSA is bezig met het verzamelen... van honderden miljoenen contactlijsten van e-mailaccounts en sociale media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 Een Chinees moet zes jaar de cel in voor een bomaanslag... op het vliegveld van Peking in juli dit jaar. Bij de explosie raakte alleen de man zelf gewond. Hij verloor een hand. Volgens hem ging het explosief per ongeluk af. De Chinees zegt dat hij met de zelfgemaakte bom... aandacht wilde vragen voor het feit dat hij is mishandeld door agenten... waardoor hij gedeeltelijk verlamd raakte. Toen hij de bom liet afgaan, zat hij in een rolstoel. De man had tien jaar cel kunnen krijgen... maar het werd zes jaar omdat hij omstanders had gewaarschuwd voor de bom. De Britse prins William rijdt donderdag voor het eerst koninklijke onderscheidingen uit. Hij valt in voor zijn grootmoeder Elizabeth tijdens een lintjesceremonie op Buckingham Palace. Volgens de Telegraph is het een teken dat William steeds meer koninklijke taken zal overnemen nu hij uit het leger is gegaan. Bij de ceremonie wordt onder andere Wimbledon-winnaar Andy Murray geëerd. Hij treedt toe tot de orde van het Britse Rijk. En tijdens de plechtigheid zal William ook twee mensen tot ridder slaan. Het weer vandaag trekken buien van west naar oost, soms met onweer en hagel. Maar ook wat zon, het wordt 12 of 13 graden. Morgen tot de avond droog, met eerst mist en daarna wat zon. Morgenavond weer regen. En John Bakker, wat tref je aan op de Nederlandse snelwegen? Ja, door die regen staan er toch weer wat, wat meer files dan gebruikelijk. 46 om precies te zijn, alles bij elkaar nu 195 kilometer. Op de A4 vanuit Delft naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein. Daar staan de vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is afgesloten... en daardoor loopt het vast op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... voor knooppunt Prins Klausplein, 12 kilometer. Op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort... eerst bij knooppunt Ridderkerk, 8 kilometer na een ongeluk. De rijstroken daar zijn weer vrij. En verderop bij knooppunt Benelux, 14 kilometer. Ze zijn nu bezig met een technisch onderzoek na een ongeluk. De weg is daar nog steeds helemaal afgesloten... Omrijden kan vanaf Knopend Ridderkerk via de Van Brie Noordbrug over de A16. Maar ook daar inmiddels 7 kilometer file vanuit Breda richting Rotterdam... tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein. Dankjewel, John. Spreken je later deze ochtend uitgebreid weer. En zo dadelijk machtige vrouwen en een maand plat opnieuw in de probleem. Nu, tijdelijk bij Irish opticiens. Alle brillen van de meeste ontwerpers als Boss Orange en Kent met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Vraag naar de voorwaarden. wish op de chance. Meer oog voor jou. Planet Earth in concert. Prachtige natuurbeelden op een indrukwekkend groot scherm met muziek van een 80 koppig symfonieorkest. 28 december Ziggo Dome Amsterdam.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 Nee, En de FNV-leden lieten gisteren dan ook hun tanden zien. Ze zijn boos, heel erg boos. Omdat de politiek zelfstandig hun sociaal akkoord veranderde. We hebben goed overleg gehad, onderling. Even discussie zusjes was er wel af en toe punten. Uh, we zijn het niet mee eens uh, met uh, het akkoord dat nu ligt. Dus uh, we gaan, uh, zijn het oneens. eens. Ja. We gaan er niets aan veranderen, want dat is niet de afspraak. De afspraak blijft de afspraak. Wij houden vast aan het akkoord wat gesloten is. Ik denk dat je de waarde van een afspraak veel uh, zwaarder moet wegen als dat nu gedaan wordt. Uh, dat, dat is de afspraak. Wij gaan ons opmaken voor acties. Uh, de Grotere Landelijke zal plaatsvinden op 30 november aanstaande in Utrecht. Er is duidelijk een afspraak gemaakt met overheid en werkgevers. En de overheid die gaat uh, met de politieke partijen aan het uh, akkoord modderen. Meneer Heerts, goedemorgen. Goedemorgen. Had u het lastig met de leden van uw parlement gisteravond? Nee, op zich, niet last, op zich niet lastig, want uh, uh, dat was ik met hun eens. Uh, wij wilden niet onderhandelen over het bereikte resultaat van 11 april jongsleden. Uh, en wat is nog de waarde van een akkoord of een afspraak in deze tijd? Dat was een veelgehoorde term uh, in, de, in de vergadering. En op zichzelf begrijpen wij uh, vanuit het bestuur die gevoelens heel goed. Uh, het akkoord is uh, niet eenvoudig tot stand gekomen, dus je moet er zuinig op zijn... Uh, dus als daar um, door een uh, politieke realiteit uh, toch, uh, toch aantastingen op plaatsvinden... Dan moeten, we daar duidelijk, uh, dan moeten we ons daar duidelijk in laten horen dat dat onbehoorlijk is. Ja, u heeft het zelf al over de politieke realiteit. Heeft die politieke realiteit contact met u gehad? Heeft dit kabinet tijdens de onderhandelingen met uh, de ChristenUnie, SGP en D66... wel eens gebeld met u en, en u gewaarschuwd voor wat er komen ging? Uh, ik ben één keer gebeld door Arie Slob <coughs> en één keer door uh, Alexander Pechtold. Maar uh, daarbij heb ik duidelijk gemaakt dat, wat ons betreft, het sociaal akkoord uh, staat uh, en stond. Waarom belden ze u? Uh, ik denk dat ze uh, probeerden te bellen of er ruimte was om te onderhandelen over het sociaal akkoord. Nou, dat is niet gebeurd. Uh, en op zichzelf is dat ook niet verboden. En uh, Formeel zijn wij afgelopen vrijdagavond, en wij is dan uh, de heer Wintjes van de werkgevers en ik namens de vakbeweging, zijn wij geïnformeerd over uh, de, de resultaten op dat moment van, uh, van het overleg tussen de coalitiepartijen, het kabinet en de oppositiepartijen. Hmm. Maar meneer Heert, waar bleef minister Asje van Sociale Zaken? Zou die u ook niet moeten bellen? Ja, die, die heeft ons, uh, oh. uh, zoals ik al zei, vorige week vrijdag geïnformeerd. En donderdag ben ik ook geïnformeerd. En ten aanzien van het sociale akkoord hebben we uh, met enige regelmaat contact met, uh, uh, met premier Rutte en met uh, vicepremier uh, Ascher. Ja. Nou, uh, ik, vraag, ik vraag het u omdat ik gisteravond hoorde zeggen: wel, ja, deze gang van zaken uh, gaat buiten ons om. Dat vind ik allemaal niet zo netjes. Nee, buiten ons om, wij vinden het onbehoorlijk dat het akkoord is uh, aangetast en dat het eenzijdig is aangetast. En wij wilden er niet over onderhandelen, omdat... Uh, die ruimte was en is er niet. En wij vinden dat wij een evenwichtig akkoord hebben samengesteld in april... dat juist in tijden van crisis je een aantal maatregelen juist niet zou moeten nemen. Dat je nu het wetgevingsproces moet vormgeven. En dat vanaf 2016 die uitvoering zou moeten uh, uh, plaatsvinden. En het ging ons nog niet eens zozeer alleen maar gisteravond om de uh, inhoudelijke wijzigingen... maar veel meer om het principe dat als je een akkoord hebt met het kabinet... wat niet eenvoudig tot stand is gekomen binnen de FNV... maar uiteindelijk de hele FNV... Er wel trots op is, dan moet je dat niet zomaar eh, ter discussie stellen hoe klein of hoe groot die aanpassingen dan ook zijn. Misschien eh, snijdt u hiermee wel de kern van het probleem binnen de FNV aan, meneer Heers. Er waren tijden, dat eh, en dat waren gouden tijden voor de vakbonden, dat kabinetten niet eh, om vakbonden heen konden, niet om de FNV heen konden voor bijvoorbeeld loonmaatenging of het versoberen van uitkeringen. Ik denk dat u moet concluderen dat die tijd voorbij is. Nou, dat dat ben ik totaal niet met u eens, maar... maar de, de realiteit maken... ligt voor u, meneer Heer. Wat zegt u? De realiteit ligt voor u. Jawel, maar uh, grote zaken rondom het sociale akkoord... zijn wel in stand gebleven en dat wij überhaupt in deze tijd met het kabinet... een sociaal akkoord hebben gemaakt over uh, aanpassingen op de arbeidsmarkt... maar ook een toenemende rol van uh, de sociale partners... bij de uitvoering van de sociale zekerheid. Nu dus met steun zelfs van D66. Dat is op zichzelf wel iets waar we wel trots op zijn. Uh, maar wij hebben natuurlijk ook te maken met een politieke realiteit. En het is niet zo dat nou vakbewegingen en werkgevers de dienst uitmaken in dit land. Dat is nog altijd aan regering uh, en parlement. Zo reëel zijn wij echt wel. Hm. Nou hoor ik u zeggen dat die aanpassingen, dat u dat niet eens zo erg vindt... Het vervroegen van aanpassing van het ontslagrecht en het accepteren van werk door werklozen, ook al is het onder hun niveau. Wel wilt u dan zo graag nog met het kabinet over praten? Nou, u zegt niet zo erg, dat vinden we wel erg. Want we nou ja, u gaf aan... zelf aan dat het om de inhoud niet zo ging, het ging meer om de manier waarop. Ja, en de inhoud uh, uh, speelt daar natuurlijk wel een rol bij, maar het ging meer om het principe dat we niet met kerstmis nog eens een keer weer een aantal uh, aanpassingen zou, uh, voor de kiezer krijgen. Dus u laat het daarbij? Ja, wij, gaan willen, wij willen nu over de uitvoering van het sociaal akkoord uh, verder spreken. Want het kabinet heeft een aantal punten. Maar wij hebben ook een aantal punten. En een van de grote problemen die we op dit moment ervaren... is de uitvoering van de participatiewet. Een heel aantal taken die naar de gemeente gaan. Wij zijn meer voor een centrale benadering. En een deel van, uh, van, uh, van, uh, van het kabinetsbeleid is... dat er een volledige autonome zelfstandige rol komt... voor uh, 408 uh, wethouders in ons land. Dat willen wij niet. En daar hebben we afspraken over gemaakt in het sociaal akkoord. En wij vinden dat het kabinet die onvoldoende naleeft. Dus daar gaan we over in, uh, in gesprek. En wat hoopt u daar dan uit te krijgen? En wat is uw wisselgeld in dit opzicht? Nou, daar, dat gaat niet zozeer om wisselgeld. Dat is dat we het kabinet houden aan de afspraken die we gemaakt hebben. En dat moeten ze uitvoeren. En om alle misverstanden te voorkomen tegen die extra miljarden bezuinigingen. Daar waren we al tegen en daar blijven we tegen. En daar voeren we ook actie op, op op 30 november in Utrecht. Ja, maar goed, u heeft aangegeven nu dat um, het kabinet ook om wel om u heen kan. Dus de denkt u dat ze ongerust worden van die demonstratie eind november van FNV? Dat weet ik niet of men daar ongerust van wordt... als ik zie in ons ledenparlement sectoren als veiligheid... dus de politie, de militairen, de machucé, de, de onderwijzers, de industrie... Eh, mensen uit het vervoer, eh, mensen met name ook uit de zorg... waar hele grote ingrepen plaatsvinden, mensen bij de overheid... dan denk ik dat de bereidheid om een tegengeluid te laten horen... tegen dit eh, niet goede bezuinigingsbeleid van het kabinet... dat we daar wel degelijk eh, heel veel mensen voor op de been eh, krijgen. Maar het is een start van een campagne. Eh, ik heb niet de illusie dat wij honderdduizenden mensen op het maand... Dat willen we ook helemaal niet Hoeveel verwacht u er eind november? De, wat we in Utrecht hebben berekend, dan moet u eerder denken aan 10.000 dan aan Oké, okay. Ton Heerts, voorzitter van de FNV, dank voor de toelichting deze ochtend. Graag gedaan. Bijna kwart over acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Britse programma Crime Watch besteden gisteravond uitgebreid aandacht... aan de zaak van het vermiste meisje, Madeleine McCann... met een reconstructie van de dag... Zes jaar geleden werd ze namelijk ontvoerd tijdens een vakantie in Portugal. Ze was toen drie jaar en is nooit gevonden. Ga naar Londen. Arjen van der Horst, onze correspondent. Arjen, weet je of er al tips zijn binnengekomen? Ja, de politie zegt dat de reactie echt overweldigend is. Tot nu toe meer dan 300 telefoontjes en 170 e-mails zijn binnengekomen... naar aanleiding dus van deze uitzending. En veel Britse vakantiegangers die ten tijde van de verdwijning van Madeleine McCann... in de Portugese badplaats waren, ja, die stuurden dus reacties. De politie hoopt natuurlijk dat dit verdere aanwijzingen gaat opleveren... voor het politieonderzoek. Zijn er nieuwe dingen in de uitzending naar voren gekomen, wat jou betreft? Ja. Ja, een hoop nieuwe details zijn wel naar voren gekomen... over de chronologische volgorde van die gebeurtenissen op die avond. Compositietekeningen van twee blonde mannen... mogelijk Duitsers of Nederlanders... die zich in de dagen voor de verdwijning... verdacht in de buurt van het appartement van de McCanns waren. Maar veruit de belangrijkste ontwikkeling... is dat de Britse rechercheurs achter de identiteit zijn gekomen... van een man die tot nu toe de belangrijkste verdachte was. Op die avond had een vriendin van de ouders van Madeleine McCann deze man uh, gesignaleerd met een kind in zijn armen in de buurt van het appartement van de McCann's. Dat, al, dat is altijd de spil geweest van het politieonderzoek. Hè, die, uh, de, die deze verdachte. Maar de, de Britten hebben deze man opgespoord. Het bleek een Britse vakantieganger te zijn die zijn kind net had opgehaald van een nabijgelegen avondcrash. Nou, die verdachte is van de lijst. Maar er is meteen een nieuwe belangrijke verdachte naar voren gekomen. Van wie we nu voor het eerst een compositie tekening hebben gezien. Nou, die compositietekeningen die waren er al zes jaar geleden. Zijn nooit vrijgegeven omdat het niet paste in die chronologische gebeurtenissen... die verbonden waren aan die eerste verdachten. Nou, deze nieuwe tekeningen vormen nu de kern van het Britse onderzoek. Ja, goed Nog even kort, Arjen, want er zit wat storing op de lijn. Uh, mijn verwacht dus ook wat van Duitsers en Nederlanders. Hè? Want je zei het al, opsporing verzocht. En ook de, de, de, de Duitse collega's besteden daar aandacht aan. Ja, ik geloof dat de Nederlandse uitzending vanavond is. Dat ja. heeft te maken met die signalering van twee mannen... Uh, die in de twee dagen voor de verdwijning van McCann... zich uh, in de buurt van het appartement van de McCann's hadden begrepen. Er zijn verschillende ooggetuigen geweest die deze mannen hebben gezien. Ze hebben ze ook horen praten, eh, dat, waarvan de Britse vakantiegangers... die dit hebben gezien, dat ze dachten dat het Duits of Nederlands was. Nou, daarvan hoopt de Britse politie ook meer informatie eh, te krijgen. Want een van de lijnen van het onderzoek is dat deze verdwijning... deze ontvoering opgezet was, dat die grondig was voorbereid... en dat mogelijk deze mannen daarbij een rol hebben gespeeld. Anje van der Horst vanuit Londen over Madeleine En Vanavond dus die uitzending van Opsporing verzocht. Tja, ik durf het bijna niet te vragen, John. Je zei vanochtend vroeg al, oh, ik hoop niet dat het zo gaat als gisteren. Um, nou, het is iets minder erg, maar het gaat niet heel lekker op nee, de Nederlandse snelweg. Nee, nee, het gaat niet echt geweldig. We hebben nu ook weer een aanrijding op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij Beverwijk, daardoor vier kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag... voor knooppunt Prins Klausplein, 13 kilometer. Daar staan een vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Maar de grootste problemen nog altijd op de A15... vanuit Gorkum naar Europoort. Bij de Noordtunnel, 8 kilometer file na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken wel weer vrij. En verderop tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Benelux, 17 kilometer. Ze zijn nog altijd bezig met een technisch onderzoek na een ongeluk. De rijbaan is nog altijd helemaal afgesloten... Verkeer richting Europort kan vanaf knooppunt Riddenkerk omrijden. Over de A16 via de Van Brinoordbrug. Maar ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij knopen Terbrechtseplein een file van 6 kilometer. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal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 machtigste vrouw van Nederland hoort u, Edith Schippers, minister van Volksgezondheid. Roepauw was tussen de vrouwen van Opzij gisteravond. Great. Like you said I would met Valentino. Geknipt en geschoren, ook weer piekfijn ziet hij eruit. Mark Robin Visser. <lacht> nou, weet je wat het is? Uh, ik zei vanmorgen, ik ga naar de kapper, want daar ja. ben ik al jaren niet geweest. Maar ik, ik heb namelijk geen haar. Dus dat ja. heeft helemaal geen zin. Dan zie je daar maar altijd goed ik, uit. <lacht> ik ben aan de stationsweg in Den Haag. Uh, vanmorgen was ik bij uh, de bakker, meneer uh, El Alawi... Die uh, uh, heeft uitgelegd uh, dat hij er tegenwoordig hard voor moet werken. om zijn omzet en zijn bedrijf uh, in stand te houden. En ik ben nu uh, te gast bij kapper Dick De Vries. Goedemorgen, Dick. Hey, goedemorgen. Al heel erg lang hier in Den Haag. Ja, ja, ja. Hoe lang al? Nou ja, in Den Haag mijn leven langer al. Maar als kapper. Uh, zo'n 50 jaar volgens mij. 50 jaar. En uh, meneer Dick De Vries, wie heeft u op dit moment in de stoep? Volgens mij is dat een, een Dirk-medewerker van de. Van de radio. Ja, ik heb hier Dirk, dat is mijn stagiair. Goedemorgen Dirk. Goedemorgen. En het fijne van Dirk is nou dat hij wel haar heeft. Dat klopt inderdaad. En Dirk wil later ook bij de radio, daarom is hij met mij mee. En die wordt nu eventjes uh, door meneer Dick onder handen genomen. Ook zonder haar. Dick heeft ook nee. geen haar meer, luisteraars. Nee, nee precies. <lacht> uh, hoe gaat het met u? Ik ben met uw bedrijf? Uh, ja, met mijn bedrijf gaat het uitstekend. Maar het is wat mijn uh, vriend en collega van verderop heeft verteld aan u. De bakker, ja? De bakker. Dat, dat, uh, het is hard voor de appelen tegenwoordig. Ja? Ja. Ja. Hoe merk je dat hier in het kappersbedrijf? Ja, ten eerste natuurlijk de concurrentie. Uh, ten tweede het bij inkomen van de mensenloop terug. Ja? Dat merk je enigszins in de verkoop van, van de luxe artikelen die, die wij erbij hebben. Ja, de de shampootjes en de, de, de smeerseltjes. Dus. Dat zijn dus duidelijk, uh, die, duidelijk producten die met hun prijzen ver boven de over de drooghisterijen liggen en zo. Daar merken we het aan. Maar dat zijn natuurlijk bijartikelen. is voor ons een bijzaak. Ja. De, de arbeid en het, het knippen. Ja. Ja. En het, het haar doen, dat is voor ons de hoofdzaak. Dat is de hoofdzaak, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Wat kost dat nou, wat, wat u nou met, uh, met stagiair Dick gaat doen? Wat kost een knipper voor een man hier tegenwoordig? Met, uh, met uh, wassen en uh, wassen, knippen en uh, drogen erbij... Met, en, en, uh, Gebruik van producten is 32 euro. 32 euro. Nou, Ik hoop dat je nou, je portemonnee bij je hebt. Dat ja. is nogal een bedrag. En dan kan je dat euro. als student betalen? Nou, dat moet net lukken hoop ja. ik. Wat wou u zeggen voor een stagiair? Voor een stagiair een bedrag, ja. ja. Maar heeft u ook nog studentenkorting? Of? Nee, doen we niet aan. Oh. Maar, we, maar, maar we hebben wel heel veel studenten als klant. Omdat de Haagse Hogeschool School hier op een, op een steenworp afstand ligt. Ja. Dus daar heeft u nog wel uh, wat aan? Nou, heeft u wat aan? Dat is een, ik denk een jaar of dertien geleden is die, uh, is die geopend, die school. En dat heeft onze zaak echt een boost gegeven ook. Ja. Dat konden we goed gebruiken. Goed, wij, uh, on, u gaat eventjes met de stagiair aan de slag. En dan straks na uh, uh, het volgende komende half uur... gaan wij eens even praten over hoe het met uw klanten gaat. Want ik heb begrepen dat de stemming onder hen af en toe... ook nog wel eens wat bijgetimmerd kan worden. Ja, ja. ja daar is hebben we het straks over. Dat is goed. Ja. En nu eerst even verder met Dirk. Gaat het nog, Dirk? Ja, zeker. Wat wil je eigenlijk? Wasse watergolven? Een uh, klein stukje eraf, alleen. Een stukje eraf, kan dat? Ja, tuurlijk hebben we ja. We gaan een stukje eraf halen van, uh, van Dirk. Nou, tot <laughs> straks. Verder gaan wij over het algemeen mee. Vrij goed om met onze stagiaires, dat u zich niet ongerust maakt. Marco B. Visser hoort u zo dadelijk weer uit Den Haag.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 Dit is Radio 1. E. Half negen, tijd voor het NOS-journaal door Megenis. Minister Ascher van Sociale Zaken is blij dat de FNV achter het sociaal akkoord blijft staan. Gisteravond stemde de FNV, net als het CNV, voor de aanpassingen aan het akkoord. FNV-voorzitter Heerts wil wel snel met het kabinet gaan praten. De Marocse heeft 15 mensen aangehouden op verdenking van de smokkel van cocaïne uit Zuid-Amerika. Het zijn mannen uit Nederland, Turkije en Colombia. En zeven van hen werken op Schiphol. Bij de verdachten thuis zijn vuurwapens, geld en verdovende middelen in beslag genomen. In de Filipijnen zijn zeker 20 doden gevallen bij een aardbeving. De schok had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter en het epicentrum lag op het eiland Bohol in het midden van het land. Daar zijn zeker vier mensen omgekomen toen twee gebouwen instortten.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 Die heeft de populariteit van de paus laten peilen. Veel Nederlandse katholieken denken dat er door Franciscus meer aandacht komt voor de armen... en dat die kwesties over seksualiteit en leven en dood zal beïnvloeden. En de Britse prins William reikt donderdag voor het eerst koninklijke onderscheidingen uit. Zijn grootmoeder is verhinderd, daarom valt hij in. Volgens de Telegraph is het een teken dat William na zijn vertrek uit het leger... steeds meer koninklijke taken zal overnemen. Bij die lintjesregen komende donderdag wordt onder andere Wimbledon-winnaar Andy Murray geëerd. Hij treedt toe tot de orde van het Britse Rijk. Dat zijn de hoofdpunten. Voor het weer naar weerplaza.nl. Marco, verhoef. Marco, een uur geleden zei je buien, maar ook regen wordt een kwakkeldag. Ja, het is inderdaad gewoon van alles wat inderdaad. Soms is het even droog, schijnt de zon zelfs, lijkt het eh, aangenaam weer. Maar ja, dan nadert weer zo'n bui en zo'n bui kan best pittig uitpakken. Niet alleen met eh, flink wat regenval, maar ook met onweer en hagel. Ja, en dat wisselt eigenlijk de hele dag een beetje af. We hebben nog steeds te maken met een lage drukgebied. Dat tolt nu rond voor de kust van Texel. En dat zal heel langzaam via het noorden van het land weg gaan trekken. Ja, en dan wordt het morgen langzaam wat rustiger. Ja, goed. En ook wat kouder of... Nee, nee, nee. Sterker nog, de temperatuur gaat wat omhoog. Maar dat zien we morgen nog niet echt gebeuren. Donderdag wel. Want dan kan het wel eens meer dan 15 graden worden. Dat klinkt spectaculair. Ja. Dat is het natuurlijk niet echt. Maar ja, 15 graden is normaal. Komen we daar net iets boven... dan is dat toch iets wat we de laatste dagen in elk geval niet gehad hebben. En buiten dat zijn de komende dagen ook wat drogere perioden. Morgen bijvoorbeeld. Een groot deel van de dag droog weer. Met van tijd tot tijd zon. En pas tegen de avond nadert van het zuidwesten uit een nieuw regengebied. Goed, kan ik mijn gast nog maaien. Marco Verhoef, dankjewel. De hoge periode, wat fijn. John Bakker, uh, dat kan uh, de spits ook wel gebruiken. Ja, dan gaan we er maar vanuit dat het morgen wat beter gaat dan, uh, dan gisteren Zo en is vandaag. Ja. <laughs> we zitten nu op uh, ruim 230 kilometer file. Ja, vooral problemen bij uh, Rotterdam en Den Haag. Op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein. 15 kilometer. Er staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Nog langer is de file op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort tussen Alblasserdam en knopend Benelux... inmiddels 22 kilometer file. Ze zijn bezig met een technisch onderzoek na een ongeluk. De rijbaan is nog altijd afgesloten. Dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. En daarom is omrijden via de A16 over de Van Brienoordbrug een optie. Maar ook daar inmiddels een flinke file... tussen Dordrecht en de Van Brienoordbrug 10 kilometer. En door werkzaamheden op de A28 van Hogeveen naar Groningen bij Assen vielen van 6 kilometer. Nou, dat is niet fijn als u op die A15 staat. Veel sterkte daar richting Rosenburg. En zo dadelijk, alle ogen zijn gericht op Amerika. De impasse over het schuldenplafond duurt en duurt maar. En de gevolgen daarvan bespreken we straks met Patrick Mikkelsen van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland.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 Bestel nu de bol.com cadeaubon als kerstpakket voor je hele bedrijf en maak kans op een optreden van Glennis Grace. Kijk snel op bol.com slash zakelijk. Mm. Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Als de Amerikanen over een paar uur wakker worden... dan beleven ze de vijftiende dag van de shutdown. Nog steeds zijn de Republikeinen en de Democraten... het niet eens over de overheidsfinanciën. Door de shutdown zitten meer dan 800.000 ambtenaren... nu al ruim twee weken thuis. Maar nog veel erger, als de Democraten en de Republikeinen... niet tot een akkoord komen, dan stoot de Amerikaanse overheid... over twee dagen heel hard met het hoofd tegen het schuldenplafond gaan we over praten met uh, de directeur... van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland... Patrick Mikkelsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Denkt u dat het zover gaat komen, meneer Mikkelsen? Nee, eerlijk gezegd denk ik niet dat het zover gaat komen. Uh, gisteravond is bekend geworden dat de leiders in de Senaat... van de Democraten en de Republikeinen... vorderingen hebben gemaakt uh, bij, uh, bij de besprekingen... over dit grote probleem. Het is, uh, het is van dit weekend weggehaald bij de president... En uh, Harry Reid en uh, Mitch McConnell die zijn er nu over aan het spreken. En uh, nou ja, daar komen eerst de positieve geluiden. En ik kan mij niet voorstellen dat, uh, dat de Verenigde Staten het zover laten komen dat ze de, de wereldeconomie ontwrichten. Dus ik verwacht, een, uh, ik verwacht een oplossing, maar ik denk wel uh, dat die snel moet komen, want het is kort dag. Ja, yeah. en is het niet ook al. Redelijk beschamend wat er tot nu toe is gebeurd, meneer Mikkels. We spraken eerder vanochtend onder Ruding, minister van Financiën onder meer. Voorzitter ook van het IMF geweest. Kent de situatie in Amerika goed. En hij zei, um, er is al zoveel um, vertrouwen geschaad door wat er nu gaande is binnen de Amerikaanse overheid. Binnen het congres. Dat is moeilijk te herstellen. Ik vind uh, wat er met de shutdown is gebeurd, dat, uh, dat is niet vrij. Maar daarvan zou, zou je nog kunnen zeggen dat het een binnenlandse aangelegenheid is... Een conflict tussen republikeinen en democraten over de Obamacare. Ik vind wat er uh, uh, zou gebeuren met het, uh, met het schuldenplafond... dat vind ik inderdaad te ver gaan. En uh, nou, ik kan me er iets voorstellen bij de kwalificatie beschamend. Omdat uh, het gevolg daarvan zeg maar, niet alleen uh, over Amerika gaat... maar over de hele wereldeconomie. En dat kan gewoon hele grote economische gevolgen hebben voor ons allemaal. En voor Nederland? Als we daarnaar kijken. Ja, ook, ook voor Nederland. Als het zover zou komen. Wat, wat natuurlijk nog, nog de vraag is. Want dat betekent gewoon een wereldwijde crisis. En nou ja, goed, wij verkeren nog steeds niet in al te beste staat met onze economie. Dus dat zal ook zeker zijn weerslag hebben. Heel concreet kun je gevolgen verwachten voor financiële instellingen. Die geld hebben geleend aan de Verenigde Staten. En die op dat moment hun, hun, hun, hun, hun geld niet terugkrijgen. Of die geen rente ontvangen over het geld dat ze hebben geleend. Het kan ook gevolgen hebben voor Nederlandse bedrijven... die zaken doen met, uh, met de federale overheid. Uh, die, geen, uh, die niet meer betaald krijgen voor hun opdrachten. Heeft u voorbeelden uh, daarvan? Nee, ik, kan daar geen concreet, uh, of, ik wil daar geen concreet voorbeeld uh, uh, van noemen... Maar... U moet het zich als voor, uh, volgt voorstellen. Uh, naarmate je dichter bij de Amerikaanse overheid zit... in de zin dat je producten of diensten aan, uh, aan de federale overheid levert... Uh, des te meer heb je te maken zeg maar, met de gevolgen van de shutdown... en als het zover zou komen, uh, uh, de, de, de Ja, ik, ik moet bijvoorbeeld zelf denken aan een bedrijf als uh, Stork... betrokken bij de ontwikkeling van de JSF. Zou zo'n ja, ja, bedrijf kijk, er last van kunnen hebben? Ja, natuurlijk. Als uh, op het moment dat de Amerikaanse overheid niet meer in staat is... om welke rekening dan ook te betalen... en je bent zeg maar, betrokken uh, uh, bij het leveren van apparatuur of materieel... aan, uh, aan de Amerikaanse overheid... Dan, uh, ja, dan heb je daar per definitie mee te maken. En dan kun je daar last van krijgen. Absoluut. Ja, het zou kunnen leiden tot een nieuwe economische crisis. Hè? Maar u zegt, er zijn wel lichtpuntjes dat ze daaruit gaan komen. Hoe ja. staat het met uw leden? Hebben die al bezorgd gevraagd wat ze moeten doen als het zover komt? <laughs> nee, dat valt eigenlijk reuze mee. Ja. Uh, de leden van de American Chamber of Commerce, dat zijn uh, Amerikaanse bedrijven die in Nederland werken. En uh, zij hebben zeg maar, uh, hun personeel in Nederland zitten... en zij betrekken hun grondstoffen ook vaak uit andere landen dan Amerika. Dus eigenlijk gaat de shutdown op dit moment... Uh, aan het grootste deel van onze leden gewoon, uh, gewoon voorbij. Maar die, merken toch, die hebben toch ook al gemerkt dat het vertrouwen in Amerika... aan het afnemen is hierdoor? Ja, nou, de, sh de shutdown heeft op zichzelf niet, niet zo heel veel gedaan. En uh, op de financiële markten is nog steeds wel het idee dat men eruit uh, uh, gaat komen voor aanstaande donderdag. Omdat uh, slechts weinigen zich kunnen voorstellen dat, uh, dat Amerikaanse politie het zo ver laten komen dat het echt uit de hand loopt. En dat een, uh, er een, uh, een nieuwe economische crisis uh, in de hand wordt gewerkt. Nou, meneer Mikkelsen, we helpen u hopen. Ja. En we gaan het volgen, uiteraard samen met u, Patrick Mikkelsen van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland. Hartelijk dank graag gedaan. Twee mannen zonder haar. En dan een NOS-stagiair. Die wordt geknipt in Den Haag. Ik denk dat hij toch het ergste moet vrezen, vermoed ik. Mark Robin. Nou, ik denk dat we er maar gewoon een gewoonte van moeten maken. Dat we onze stagiairs even naar een goede kapper sturen. Dan, he, voor de representatie. Niet dat Dirk er nou niet uitzag, maar die vertelde mij vanmorgen dat hij altijd naar zo'n goedkope studentenkapper gaat. Wat kost dat daar, Dirk? Ja, euro of twaalf, dertien. Een euro of twaalf. En we zijn nu bij Dick de Vries haarverzorger. Ja. Cis. Dat is een heel andere koek. Andere koek, ja. Dat is 13 euro, daar kan wij ons bed niet uit, hoor. Daar nee? Nee, daar doen we het niet voor. Nee. En er moet hier ook gewassen worden, heb ik begrepen. Ja, we wassen iedere klant even. Ja, ja wat U heeft veel vaste klanten. Ja, bijna, bijna uitsluitend. Hoe gaat het daarmee komen, die minder... of merkt u dat het beter gaat? Uh, ja, nou, niet over het algemeen, maar nee, je hoort. Dat is van een klant die zegt van, joh, ik ga het voortaan even thuis kleuren. Of ik laat het mijn zus kleuren en dan kom ik hier wel om te knippen. Ja. Want, uh, dat maakt de behandeling dan de helft goedkoper natuurlijk. Ja, ja. ja dat is de, de economische. Ja, teruggang we, natuurlijk. ja. natuurlijk. Ja, ja. uh, wij zijn in afwachting van nieuwe cijfers van het CBS straks om half tien over uh, de omzetten in de detailhandel. Hoe is het met u de afgelopen jaren gegaan? Ja, ik mag niet, ik mag niet klagen. Het is, het is minder, maar niet slecht, zal ik maar zeggen. Oké. Okay. En uh, ik heb eigenlijk voor het eerst sinds ik eigen baas ben. Uh, per 1 januari de prijzen niet verhoogd. Dat vond ik uh, een keer niet van toepassing. Ja. Dat had ik nog nooit gedaan. Normaal, normaal hadden wij ons aan die CBS-cijfers uh, uh, vast. En dan geeft de ANCO, de kappersorganisatie, een advies van... jongens, we gaan uh, 2,5 of uh, 3 procent omhoog. En daar doen we dan keurig aan mee. Een jaartje niet gedaan. Een jaartje niet gedaan. Nee. Even op de handen blijven zitten. een klein stapje terug. Uh, meneer Dictevries, terwijl u verder gaat met mijn stagiair, mag ik even in uw kastje neuzen daar? Zeker, gaat rustig in de gang. Ja, dat ik hier achter de balie, dat heb, zie je bij veel kappers: dan heb je van die, uh, van die plankjes met allemaal uh, middeltjes erop. En dan heb ik, heb ik hier bijvoorbeeld uh, kleur shampoo. En een hele mooie goudkleurige fles. En er zit een prijskaartje op, even kijken: 22,65 euro voor een flesje. Shampoo, Dirk, belangstelling? Uh, nee, dankjewel. Waarom niet? Haak gewoon naar de supermarkt voor, denk ik. Kijk, daar heb je het al, hè? Dan kan die twee keer gewoon naar de kapper. Dat, uh... Hoe gaat het daarmee, met die dure shampoootjes? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat je daaraan merkt dat dat wat terugloopt. Dat klanten daar wat minder... Uh... Het is natuurlijk voor ons een bijzaak. Ja, is dat zo? Ja, en een goed product erbij verkopen is ook beter voor je image. Ja. Het heeft geen zin voor ons om een soort kruidvat uit te gaan hangen, want dan... Uh... Nee. Dat, dat, dat past niet bij de, bij, de, bij de rest van de zaak. Maar u bent ook geen, u bent geen stuntkapper. Uh, u zegt het al, image en bepaalde luxe uitstralen. Ja, dat, dat, is... proberen we ja, ja. dat proberen we wel. Dan, dan, dan, dan plaats je jezelf in een wat hoger segment. Ik denk dat wij, dat wij terecht zijn gekomen in het middensegment, zoals ja. je dat noemt. Ja. Zit zitten hier in het centrum, de luxere kappers nog en, en duurdere. Maar... Ja. Hoe ziet u de toekomst in uw luxe segment? Nou ja, laten we. gezien mijn leeftijd natuurlijk weer een ander verhaal. Ik ben, ik ben 63, dus zoveel toekomst als, als, als, als, als, als, als werkzaam iemand heb ik niet. Tenminste, ik, ik, ik zie mezelf ook niet binnen twee jaar stoppen. Maar ik hoef me, ik hoef me niet meer zoveel zorgen te maken. Nee, nee. Maar hoe denkt u dat het zal gaan de komende jaren? Ja, ik heb al een paar van, de, van, de, van dit soort dippen meegemaakt natuurlijk in mijn carrière, Dus ik zie helemaal niet... Tot de wereld vergaat. Nee hoor, dat gaat straks weer gewoon wat beter. Okay. En dan gaan de huizen weer verkocht worden en de, de luxe auto's. Ja, Daar ben kijk, ik blij dus, om te uh, horen. Aan de overkant worden luxe, op dit moment luxe appartementen gebouwd. Ja. Met, met winkels eronder. Dat gaat allemaal gewoon door. Je zal het zien. Fijn. Maakt u Dirk nog even af? Zeker, zeker. Want, uh, nou, nou. komt u met nou. een half geknipt hoofd. Uh... Nee hoor, nee, dat komt, uh, komt dik voor elkaar. Ja. Wij gaan dat nog even doen en dan hebben we straks ook nog een afspraak verderop... hier uh, in de stationsweg in Den Haag. Uh, ik zou zeggen tot straks. En uh, Dirk, gaat het nog? Wordt het, uh, wat... het, het begint er weer netjes uit te uh, zien. Ja, precies, dat vond ik ook. Antoma, het, was ja. wel even, het werd wel tijd, hè? Ja. Ja, ja, het werd wel tijd. Het, het, ja inderdaad. <laughs> en de ja. is er eens bij de luxe kapper. De verkeersinformatie. John Bakker met een hele lange file bij Rotterdam. Ja, maar het goede nieuws is dat de rijstroken inmiddels wel weer vrij zijn. Nou ja. Maar ja, voordat die file opgelost is vanuit Gorkum naar Europoort. Dus Alblasserdam bij knooppunt Benelux nog altijd 20 kilometer. Ook een aanrijding op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Beverwijk. Daar staat 7 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En mensen die omrijden vanwege de lange file op de A15 over de A16... vanuit Breda naar Rotterdam. Ook die staan in de file voor de Van Brinehoortbrug, 10 kilometer. En de werkzaamheden op de A28 van Hogeveen naar Groningen... bij Assen, 7 kilometer. Zo dadelijk. Hier in de studio Roland Stekelenburg, onze internet-expert. Hij is er voor het laatst vandaag. Bloemers bloemen staan klaar. En het gaat over zijn stokpaardje privacy. Blijf luisteren. It on. You lost my frequency and now I'm gone. I was your favorite, your favorite voice. I'm a radio station, you have no choice. met, ja, inderdaad, turn me On, Roland Stekelenburg, welkom. Goedemorgen. Laatste nieuws uit de digitale wereld gaan we nog een keer met je bespreken. Um, we gaan het hebben over... Twitter, geld wil gaan verdienen aan Twitteren over televisieprogramma's. Maar eerst de NSA Amerikaanse geheime dienst, die miljoenen adresboeken verzamelt. Dat horen we in het nieuws. Wat weet jij daarvan? Wat doen ze? Nou, wat ze doen is uh, alle e-mailaccounts waar ze bij kunnen volgen. En dan met name dus jouw contactenlijsten uh, verzamelen. Dat doen ze per dag bijna een half miljoen keer. Uh, bij allerlei diensten, bijvoorbeeld ook bij Hotmail en Gmail. Uh, dat zijn natuurlijk e maildiensten die Nederlanders gewoon ook heel veel gebruiken. En daarmee verzamelen ze zo'n 250 miljoen uh, contactenlijsten per jaar. En vaak ook nog de inhoud van de inbox erbij. Want die oh. staan vaak ook uh, natuurlijk online. Daarnaast ook nog de buddylijsten, zoals dat heet, van de chatdiensten... Uh, dus ja, uh, dat doen ze eigenlijk om een, uh, de relaties die mensen hebben... het relatienetwerk van mensen in kaart te brengen. Mag dat zomaar? Want doen ze dat bij alle Amerikanen? Of een groot deel van de Amerikanen? Nou, dat is het ingewikkelde van dit verhaal. Ze mogen dat absoluut niet van Amerikanen doen. Hmm. Uh, dat is de regelgeving voor die NSE. Dus dat is allemaal gericht tegen buitenlandse terroristen. En wat is nou hun redenering? Als ze die gegevens maar niet in de VS verzamelen... dan gaat het niet over Amerikanen. Uh, dus ze verzamelen die gegevens in samenwerking met buitenlandse telecombedrijven en internetknooppunten en dat soort dingen. Maar die redenering slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want een dienst als Gmail van Google, die draait op, uh, op vele servers wereldwijd. En het kan zomaar zijn dat een Amerikaan die e-mailt, dat die mail via een server in Australië uh, verloopt. Hebben ze toegang tot die gegevens? Of hebben ze ook die medewerking dan bijvoorbeeld van Google nodig? Uh, de, de grote jongens ontkennen het weer, zoals natuurlijk de eerste ook. Het uh, zeggen van niets te weten. De NRC schijnt dit te verzamelen door internetknooppunten wereldwijd... en telecombedrijven uh, af te tappen. Uh, dus ja, ze hebben daar denk ik ook niet per se de medewerking uh, voor nodig. Uh, wat je ook ziet is dat uh, Yahoo wordt ook op grote schaal op deze manier afgetapt. En die gebruikt bijvoorbeeld nog hele slechte beveiliging op hun e-mailaccount. Ze hebben nog geen SSL, uh, zoals dat heet. Uh, waardoor het ook eigenlijk vrij makkelijk is om dit soort dingen af te tappen. Je vroeg gisteren op Twitter uh, over jouw laatste optreden hier... Uh, wat mensen nog zouden willen weten. En er kwamen veel reacties over privacy. Hè? Ja, en, heel veel. Ja. En, en wat je nog kan doen om die privacy voor jezelf dan af te schermen... en te beschermen. Uh, langzaamaan weten ze bijna echt alles van ons, nou ja, het, het, ik kan eigenlijk niet anders constateren... dat als je echt werkelijk 100% je privacy zou willen afschermen... dan kun je maar beter ophouden met internetten. Want mm. deze NSA-affaire laat de, de, de lekken van Edward Snowden... Ja, laten gewoon zien dat de geheime diensten eigenlijk met alles kunnen meekijken. Stel, je had dit vijf jaar geleden geweten, Roland. Was je dan zo actief geweest op internet? Absoluut, uh, want het, het, het levert me veel meer op dan het me kost. En ik behoor toch een beetje tot, tot de generatie die zegt... ja, dat is nou eenmaal zo, je moet geen, gewoon geen dingen via internet doen... die je uh, ja, per se geheim wil houden. En uh, dat is een beetje mijn motto. Okay. Twitter. Twitter. Gaat naar de beurs. We noemden het al eventjes. Uh, om de aandeelhouders tevreden te houden. moet er veel uh, geld verdiend gaan worden. Uh, want het nu toe leed, Twitter alleen maar verliezen. Nu hebben ze een plan. Um, geld te verdienen aan mensen die twitteren over televisieprogramma's. Hoe willen ze dat gaan doen? Ja, daar kwamen ze gisteren mee. Het, uh, de dienst die ze introduceren in Nederland. begin volgend jaar. heet TV Ad Targeting. En dat betekent dat ze advertenties bovenaan je tijdlijn gaan plaatsen. van adverteerders. Uh, die ook bij televisieprogramma's uh, adverteren. Maar alleen maar als je ook daar daadwerkelijk naar dat programma zitten kijken. Doordat je erover twittert. Ja, dat, zo werkt dat dan. Dus Twitter gaat kijken of je de hashtag gebruikt, dat hekje, hè, wat mm -hmm. vaak bij een televisieprogramma uh, geadverteerd wordt. Uh, of dat je over de presentator twittert of over de deelnemers. En uh, als je dat doet, gaan zij ervan uit dat je er naar kijkt. En dan geven ze de gelegenheid aan de adverteerders die in die sterblokken zitten. Okay. Uh, om dan ook een advertentie in je tijdlijn te plaatsen. En dat gebeurt massaal, hè, twitteren over televisieprogramma's. Massaal, dat is een van de belangrijkste functies van Twitter. Ja, maar tot nu toe zijn het dan automatische systemen dan zou je dus ook de inhoud kunnen gaan lezen... en weten hoe mensen erover denken. Dat klopt. Uh, en daarom vinden tv-zenders en programma's dit ook heel interessant. Uh, kijkonderzoek tot nu toe geeft alleen maar uh, kale cijfers. Dan weet je, daar hebben een miljoen mensen gekeken of 200.000. Uh, uit die feeds kunnen we natuurlijk ook meer kwalitatieve data halen... en ja, echt gaan onderzoeken of mensen het een leuk programma vinden of niet... of een presentator wel of niet waarderen. Wij waarderen jou enorm, Roland. En je had ook een vaste schare fans bij het Radio 1 Journaal, in jouw uh, bijzondere hoek hier op dinsdag. En daar komt nu een eind aan. Wij uh, zullen voortaan gaan spreken met Rachid Vins. Ja, uh, een hele goede opvolger. Gelukkig. Precies. Ja. ja, onze eigen uh, NOS-internet-expert. Maar we hebben enorm van je genoten... en we weten dat heel veel luisteraars ook van jou genoten hebben. Want dat hoorden we elke dinsdag weer, onder andere via Twitter. Dus daar willen we je enorm voor bedanken... voor al die dinsdagen dat je bij ons uh, oh, hebt verteld. Ik heb het graag gedaan. Je krijgt een bloem van mij en een kus. komt die. Dank wel. Roland je Dankjewel Roland. Ik heb ook veel van je geleerd. Dat was bij mij enig bijspakenwerk ook nog wel nodig. <lacht> uh, hartelijk dank ook daarvoor. En uh, voor de jaren dat je ons op de hoogte hebt gebracht. Oké, okay, graag gedaan. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Voor moslims is het offerfeest begonnen en omroep Brabant meldt dat sommige Brabantse boeren en slachthuizen daarom de prijzen van schapen opzettelijk zouden hebben opgedreven. Traditioneel laten moslims ter gelegenheid van het offerfeest een schaapslachten. Moslims uit Den Bosch, Os, Helmond zijn de afgelopen tijd tegen die prijsstijging in opstand gekomen en de moskee in Helmond heeft zelfs opgeroepen tot een schapenboycott. 200 jaar geleden is het dit jaar de Volkersslag bij Leipzig. Veldslag betekent het begin van het einde van de heerschappij van Napoleon in Europa. De Duitse omroep, de MDR, doet net alsof de Volkersslag zich nu afspeelt en doet het live verslag dus. Bijvoorbeeld via een extra nieuwsuitzending met een Duitse journaalpresentator vanuit een nieuw studio.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 De presentator vertelt dus dat sinds vanochtend vroeg rond Leipzig de grootste veldslag uit de wereldgeschiedenis begonnen is. Bijna een half miljoen soldaten vecht mee en alles staat op het spel. Er is ook een live blog op de website van de MDR en dat blog is dan de tijd zelfs vooruit, want daar is het al 17 oktober. laatste melding is van 8 uur, daarin worden de verliezen van gisteren bekendgemaakt. Napoleon is 23.000 man kwijtgeraakt en de tegenpartij... 38.000 man. Tot slot nog even naar de sport in de wedstrijd van vanavond. De Turkse sportwebsite Fotomak kijkt alvast vooruit... naar de wedstrijd van vanavond Turkije tegen Nederland... Over de hele breedte van de website is een foto te zien... van die Turkse bondscoach Fatih Terim... die een vers geperst glaasje sinaasappelsap drinkt. Overal om hem heen liggen oranje sinaasappels. Deels uitgeperst, ja. En dan schreeuwt de kop ook. Knijp ze uit. staat er in grote letters boven de foto. Straks na negen uur hoort u meer over de grote onderschepping van drugs op Schiphol. Cocaïne. Veel mensen zijn daar ook aangehouden. Medewerkers van het bedrijf ook op Schiphol. Hoort u straks de douane over. En Michel Maas heeft het laatste nieuws over de aardbeving op de Filipijnen. Blijft u luisteren.